10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willem Veenhoven en Felix Murders. Goedemorgen, London Calling. Bewolkt. Soms een zonnetje en ze nu en dan een stortbare. Kortom, echt Engels zomerweer. En toch gaat het een gouden dag worden. Nog niet eerder vertoond deze week, maar liefst 25 gouden medailles zijn er vandaag te verdienen. Het NMS-nieuws met Raymond Seré. De ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich op... voor de landing van de marsverkenner Curiosity. De verkenner landt maandagochtend om half acht op de Rode Planeet... na een reis van meer dan negen maanden. De ruimtecapsule met de Curiosity aan boord... moet in zeven minuten tijd afremmen van 21.000 km per uur... naar stilstand. Dat gebeurt met behulp van een parachute. De wrijvingswarmte loopt daarbij op tot 800 graden. De Curiosity gaat op zoek naar sporen die erop wijzen... dat er leven op Mars mogelijk zou zijn... Het wagentje moet minstens twee jaar verkenningen uitvoeren op de planeet. Clint Eastwood heeft zijn steun uitgesproken... voor de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney. De acteur en regisseur is tot nu toe de bekendste Hollywoodster... die zich achter de Republikein heeft geschaard. Eastwood sprak op een bijeenkomst met 325 aanwezigen. Die hadden elk 25.000 dollar betaald om erbij te mogen zijn. Romney was speciaal naar de bijeenkomst afgereisd om Eastwood te bedanken. De Republikein nam gisteren niet de tijd om een andere entertainer te bedanken voor haar steun, pornoster ster Jenna Jameson. In een gesprek in een nachtclub zei ook zij achter Romney te staan. Meer dan 250 scholen hebben zich aangemeld voor een proef met voorlichting over homoseksualiteit.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 Voor miljoenen Fransen is vandaag de vakantie begonnen op Zwarte Zaterdag. Gaan ook veel Fransen weer naar huis... en rijden veel buitenlanders door Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Rond Parijs en Bordeaux is het erg druk... en er staan al flinke files tussen Lyon en Valence... en ten noorden en ten zuiden van Clermont-Ferrand. Rond het middaguur wordt er zo'n 600 kilometer file verwacht in Frankrijk. Dan het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen nog droog. Af en toe zon, maar in het westen ook kans op buien. Vanmiddag meer buien en dan ook kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Met elke dag wat regen, maar er is ook ruimte voor de zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Daar staan ze, de winnaars. En daar zijn de medailles.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 Triathlon, atletiek, padensport, roeien en hockey. Dat zijn de sporten waar de komende drie uur Nederlandse atleten... Nederlandse sporters bij betrokken zijn. En vanavond natuurlijk de laatste finales bij het zwemmen. Als Renomi vanavond weer goud haalt, en wie twijfelt daaraan eigenlijk... dan stijgt de marktwaarde enorm. Zometeen sportmarketeer Patrick Wouters. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. De C op Schiphol heeft momenteel de handen vol aan toeristen... die wapens en nepwapens meenemen uit een vakantieland. Dit jaar zijn er bijna net zoveel wapens onderschept als het hele vorige jaar. Komt het van Kapel van de Koninklijke Mareche Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van die wapens, CQ nepwapens, heeft u in beslag genomen? De teller staat nu op zo'n 1600. We zien inderdaad een flinke toename met name weer van nepwapens... Uh, vaak landen rond de Middellandse Zee waar je die wapens kunt kopen. Ja goed, het zijn vaak vuurwapens die lijken op echte. Dus uh, gewoon strafbaar en verboden in Nederland. 1600, hoeveel waren dat er vorig jaar, het hele vorig jaar? Toen zaten we al bijna 1900. Uh, augustus is uh, vaak de drukste maand. We zien nu ook uh, dat het aantal zaken weer aardig oploopt uh, in de eerste week van augustus. Dus ja, we zien wel uh, dat er een enorme stijging in zit. En die nepwapens die lijken echt op echte wapens of zijn er ook uh, gadgets bij, zou ik maar zeggen? Er zijn ook gadgets bij, maar goed, een, een imitatiewapen is ook verboden. Uh, op het moment dat jij met een uh, op een echt lijkend vuurwapen een bank binnenloopt, ja, dan kan je daar natuurlijk uh, afdreiging of uh, bedreiging mee veroorzaken. Dus soms zijn ze niet van echt te onderscheiden, dus levensgevaarlijk. Maar we hebben het alleen over wapens of hebben we het ook over andere gevaarlijke dingen? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld ook werpsterren, uh, je ziet bijvoorbeeld ploertendodes, je ziet uh, soms uit Aziatische landen samourijswaarden in, uh, in koffers mee terugkomen. Dus ja, je ziet, je ziet van alles voorbij komen, maar ja, de, de, we hadden verwacht, ook met de eerdere campagnes die al geweest zijn, van Marche C, douane, van het landelijk platform vuurwapens, dat mensen hadden kunnen weten dat deze wapens in Nederland gewoon verboden zijn. En toch komen ze massaal binnen. Enig idee hoe dat komt? Nee, dat weten we niet. We hebben wel vaker golfbewegingen gezien. Met name zagen we vorig jaar dat het dus daalde, met name door die campagnes. Er wordt intensief gecontroleerd. Het zijn met name de douane en securitybedrijven die primaire controle doen op goederen. En ja, wij krijgen dan vaak zaken over die volgens de, de wet dan verboden zijn, vaak wapens. En ja, dan maken wij proces baal op. En vaak krijgen mensen dan nog een flinke boete omdat ze zoiets mee hebben genomen. En hoe hoog is die boete, weet u dat? Nou ja, dat varieert uh, van uh, minimaal 100 euro tot soms uh, enkele honderden euro's. en als mensen daar geen afstand van doen, dan kan het ook nog zijn dat ze voor de rechter moeten komen. ja goed, uh, je hoort vaak geluiden ook uh, van wapens die op straat uh, worden aangetroffen bij mensen die, uh, die gewoon vreselijk bedreigend kunnen zijn. dus uh, ja, dat, dat is gewoon verboden in Nederland. mensen die vandaag op vakantie gaan, die zijn gewaarschuwd. die weten het geen nepwapens mee terugnemen van vakantie. zijn er ook echte wapens bij? Nou, gelukkig niet heel veel uh, echte vuurwapens bijvoorbeeld, hè, wat gesuggereerd wordt. Maar het zijn met name ook de, ja, de, de imitatiewapens die gewoon uh, veel angst kunnen inboezemen. Dus ja, de boodschap is duidelijk, uh, koop geen nepwapens in het buitenland. Robert van Kapel van de Koninklijke Marge Zee. Gio Lippens, die kijkt zo meteen naar de dames. Maaike Kalers en Rachel Klamer bij de Triathlon. We zijn inmiddels van start gegaan in Hyde Park. Prachtige locatie natuurlijk voor de Olympische triathlon. En daar in de grote vijver van Hyde Park. Dan zwemmen de dames nu hun eerste onderdeel. Het zwemmen dus anderhalve kilometer. Eén grote ronde daar in Hyde Park. Dan moeten ze de fiets op voor 43 kilometer. Dat zijn zeven rondjes van dik 6 kilometer. Ook daar in de omgeving van Hyde Park. Langs Buckingham Palace ook. En dan weer 10 kilometer hardlopen. Vier rondjes van 2,5 kilometer. We hebben twee Nederlandse vrouwen. Vrouwen in actie. Twee jonge talenten. Eigenlijk vrouwen voor de toekomst. Maar ze krijgen nu al een kans om zich te laten zien op olympisch niveau. Rachel Klamer. In Zimbabwe, geboren in Harare, Haar ouders die waren daar als arts werkzaam. Maar tegenwoordig gewoon weer wonend in Nederland. En uh, Maike Kalers uit Limburg, uit Weert. Zij doen hier mee in dit internationale veld. Waar we met name natuurlijk ook kijken naar de grote favorieten. Wat dachten we van de wereldkampioen Helen Jenkins. Van afgelopen jaar, 2008, werd ze ook al wereldkampioen. Emma Moffat uit Australië. Wereldkampioen in 2009 en 2010. Ook al bronzen medaillewinnares in uh, Peking. En zo is dat internationaal. Veld Heel erg sterk hier. En is het maar te hopen dat die Nederlandse vrouwen bij het zwemmen een beetje kunnen bijblijven. Want je ziet daar toch al meteen een behoorlijk verschil ontstaan... tussen de snelste zwemmers in het veld en het pelotonnetje, om het zo maar eens even te noemen. Daar zitten in ieder geval die Nederlandse vrouwen bij. En dan kunnen ze straks bij het lopen en het fietsen veel goed maken. Sfeervol in Hyde Park. Het is droog. dat zal de dames weinig kunnen schelen, want ze liggen in het water. En één ding, het water is kouder dan 20 graden. Want dat is precies de kritische grens waar... Uh... De internationale triathlonfederatie, en dus ook het IOC, hebben gezegd... dan mag je nog een wetshoed aantrekken. Als het warmer was dan 20 graden, dan moeten ze gewoon in hun badpak moeten ze dat water in. Nu zwemmen ze allemaal in wetsuits, dus is het kouder dan 20 graden in het water. Amy Stewart werd in 1979 in één keer bekend door haar discoversie van... On Wood. Uh, nu zingt ze Friends. Miss Stewart. En ze was niet alleen. Ze zong het samen met Mike Francis. Het nummer heet Friends. Een gouden medaille bij de Olympische Spelen... kan eeuwig roem opleveren, dat weet je. Maar kun je er ook rijk van worden? Of er in ieder geval een aardig bedragje overhouden? Iemand die er alles van weet... is eigenaar van sportmarketingbureau House of Sports. En dat bureau behartigt onder meer de belangen van... Ranomi kromovi Patrick Wouters van den Oude Weijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt u normaal tegen mensen als u zich voorstelt... mensen die u niet kent? Patrick Wouters... Patrick van der Oudewijer? Nou, ik zeg normaal, gewoon zoals ik heet, Wouters van der Oudewijer. Maar ik heb de neiging om het uiteindelijk zelf Wouters te zeggen. En dan werd mijn opa altijd boos. Maar jullie mogen best Wouters zeggen. Goed, meneer van der Oudewijer. Ranomi wint vanavond <laughs> misschien wel de tweede gouden plak. U werkte met Chromo Bijjoyo nog voordat ze bekend werd. Heeft u er zelf ontdekt? Nou, nee, ik heb er zelf niet ontdekt. Dat zou uh, te veel zijn. Uh, ik heb... Uh, al jarenlang een hele goede relatie met Pieter van de Hogeband... waar ik eh, sinds 1997 mee mag werken. En, en dus ook met Jacques Varen. En dus vraag je regelmatig ook aan hen van... Joh, en loopt er nog een, een nieuwe Pieter of een nieuwe Inge rond. En toen zeiden zij zo'n zo vijf jaar geleden van... joh, er is een meisje in Groningen en die moet je in de gaten houden. En toen zijn wij, en wij zijn mijn collega Ralf van Baasbank... Die, met wie ik zomaar, de ging samen doe... zijn we naar het Helpmanbad gegaan in Groningen. En op zich is dat al een bezoek waard, want dan waren je je in de jaren vijftig. Ja. En daar was een meisje en dat meisje dat zei van... wat komen jullie eigenlijk doen? En toen zeiden wij, nou, wij denken... en dat was dus niet omdat wij dat allemaal zo goed zagen... Maar omdat we informatie hadden. Wij denken dat jij in Londen olympisch kampioen kan worden. En uh, ja, het is natuurlijk ongelooflijk dat het gewoon gebeurt. Dat zei u echt tegen haar? Ja, ja je dit, dat, is, dit is echt zo slecht. Die informatie gegaan. had u van... van van Pieter van der Hoop. Ja, wat ik, dat ik zei, die, ja, die informatie. Het klinkt een beetje als zo'n meisje, wij gaan jou kampioen maken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee het, helemaal niet. Nee, onze rol is uh, echt uh, aan de zijlijn. Uh, het enige wat, uh, wat primair telt is uh, trainen en zwemmen. En daar heb ik echt nul verstand van. En alle, alle credits uh, naar Jaco en iedereen die daar een rol in heeft gespeeld. En wij komen pas in actie op het moment dat er, uh, dat er succes is. En uh, onze, onze bijdrage is wat dat betreft uh, maar beperkt. Ja, want moet... Even voor de helder, helderheid, wat u doet. U maakt van sporters commercieel belang, hè? of tenminste, u verdient met sporters uw geld. Daar komt het om neer, en nou, sporters sport niet... verdienen met u ook geld. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is vooral te hopen. Ja. Maar hè, onze taak is om, om de belangen van, van die sporters zo goed mogelijk te behartigen. Dat zijn primair zeg maar de zakelijke commerciële. Belang, een beetje in dat krachtveld. En, en onze taak is dat wij zorgen dat die sporter vooral kan sporten. En dat hij gewoon helemaal geen kopzorgen heeft... aan alle ja, zakelijke activiteiten daaromheen. Dat wij die sporten gewoon helemaal uit de wind zetten. Dat is, uh, dat is onze rol. En moet je er dan een soort vingerspitzengefuel voor hebben? Dat, dat er talenten aankomen? Leef je de kranten? Kijkt u naar televisieprogramma's? Hoe, hoe werkt het in zijn algemeen? Afgezien van de tips die u krijgt van andere sporters? Ja, ik, ik, ik denk, durf wel van mezelf te zeggen dat ik uh, echt uh, sport in mijn vezels meedraag. En dus je moet wel echt gewoon gepassioneerd sportvol zijn. dus ik lees alles, ik zie alles, ik zeg, mijn vrouw zegt wel eens dat ik eigenlijk maar saai ben, omdat ik de enige ik echt leuk vind in sport. maar de relatie gaat nog goed. maar we zijn al heel lang <lacht> bij elkaar, dus maak je geen zorgen. <lacht> en niet alleen van komen we Joyo, hè? noem eens een paar toppers. Nou, het, het is ooit, eh, ooit begonnen met, met Rentje Ritsma. Ik denk als ik Rentje nooit ontmoet had... en als hij mij nooit had gevraagd om dit te doen... dan had ik hier waarschijnlijk nooit gezeten. En toen, daarna zijn daar een aantal schaatsers bij gekomen. En toen in 1997 ben ik met Pieter gaan werken. En toen, toen had Pieter nog, niet, eh, nog geen kampioenschap gewonnen. Ja, en toen ging het heel hard. Uh, toen uh, kwam later Mark Huizinga erbij en Leontie Moorsel, En nou, zo is er een hele reeks sporters uh, de afgelopen twintig jaar de revue gepasseerd. En is het dan u benadert de sporters, of gaat het ook wel eens andersom? Nee, het, het gaat op allerlei manieren. Wij, wij, wat we vooral niet doen is er uh, heel proactief uh, achteraan zitten te jagen. Uh, de, de beste reclame is de mond-tot-mond -mond reclame. Het mooiste voorbeeld is dat uh, Mark Huizinga en Leontien Vermoorssel... die ik wel al kende, maar die belden mij letterlijk vanuit het Olympisch dorp in 2000 op... of ik hun wilde helpen toen ze Olympisch kampioen waren geworden. En dat komt gewoon omdat op dat moment Pieter en Inge uh, al daar waren... en ik met hun werkte. En die zeiden, en, en, ja, die moet je... Nou, ja, hoe dat dan gaat, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, dus je, dus je ter aanjagen heeft helemaal geen zin. Maar soms zoeken we ook wel. Dus in dit geval, ergonomisch zijn we wel een soort van proactief gaan opzoeken, maar wel via het lijntje wat ik straks uitleg. Ja. Dus het, het komt op allerlei manieren. Maar en, en, Ik zou me even voorstellen hoe dat gaat. Dan bel, belt Mark Huizinga op en die zegt goh, wat, hoe gaat zo'n gesprek? Kunt u iets voor mij betekenen? of Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat, dat gesprek kan ik me niet meer letterlijk herinneren. Um, misschien is een mooie voorbeeld Maarten van der Weijden. Um, maar ja. we, we, we, ik zat in Hongkong waar toen de paardensport was en ik, uh, ik, ik zat er ergens alleen in een hotel waar zo'n zo'n Holland-Heinekenhuis was gecreëerd. En daar werd Maarten Olympisch kampioen. En op dat moment voel je vanuit mijn vak... van nou, dit is de medaille van de Spelen. He, de, de, ja, dat is toch ja, altijd... De, mooi dat, verhaal nou, ook ja. erachter, hè? Nou, vooral natuurlijk door ja. dat verhaal. He. Dus op dat moment dan, dan, dan gaat alles in mij... In de sportmarketeer uh, staat op. Dus ik bel vervolgens gelijk naar, naar, naar, naar Peking. Van, joh, luister. Uh, als Maarten hulp nodig heeft... dan ja, weet je, willen we hem graag helpen. En vervolgens wordt er via via... via wordt dat lijntje gelegd en hebben we... bij terugkeer van Maarten in, in Nederland hebben we afgesproken. Ja, en dan leggen wij gewoon uit wat onze rol is. En dat we zeggen, joh, er komt nu heel veel op je, op je af. Uh, heel veel uh, leuke dingen. V ook dingen waarvan je denkt, van, nou, kan je beter niet doen. Maar dat is allemaal wel... Uh, ja, je moet wel weten hoe je daarmee moet dealen. En ik, nou, ik denk dat wij dat goed weten. En de leuke dingen zijn winkels openen bijvoorbeeld? Of zijn dat ook uh, vooral voor congressen, toespraken houden, en je verhaal vertellen? Ja, het is, het is heel divers. Kijk, in het geval van Maarten, omdat hij zo'n bijzonder verhaal heeft... en ook omdat hij het zo fantastisch kan vertellen... Uh, is het inderdaad voor hem heel interessant om dat verhaal ook regelmatig te vertellen. En heeft hij de afgelopen vier jaar ook heel, heel, heel, heel, uh, heel veel gedaan. Maar het meest interessante is uiteindelijk dat je gaat kijken... of je uh, marketing-wise zo'n sport of zo'n prestatie kan koppelen aan een bedrijf... aan een product, ja, zodat, er, zodat er een, een mooie marketingcampagne omheen wordt gecreëerd. En dan is het mooiste... Ik zag net een commercial van, van Pieter en uh, Pietertje van Calvé. Nou, dat is natuurlijk... Een een commercial die aan de ene kant heel goed voor Calvé is, want daarom doen ze het ook, maar hij is ook goed voor Pieter. Ja, dat is een win-win situatie. Rintje en Sanex vroeger. Rintje heeft Sanex heel groot gemaakt, maar Sanex heeft op, op zijn manier Rintje ook weer naar de next level getild. Nou, dat soort, dat soort samenwerkingsverbanden, dat is waar wij uiteindelijk onderaan de streep naar op zoek zijn. En een winkel openen, dat is eigenlijk passé. Ze worden wel gevraagd voor activiteiten voor een lezing, maar... Ik kan me niet heugen wanneer de laatste sporter een winkel heeft geopend. Maar Maarten van der Weyde, had hij niet al eerder bij u aangeklopt? En toen, toen was er niet altijd veel interesse. Ja, je bent goed op de hoogte. Um, oh ja, ja nou, maar dat, is wel, dat klopt. Um, het was, was bij Ralf, niet bij mijzelf. Maar, maar een, een jaar of anderhalf jaar daarvoor hadden we er met, met Maarten al eens over gesproken. En op dat moment was Maarten gewoon nou, voor niemand in Nederland nog bekend. En, en hadden wij zoiets van: ja, Weet je, we, we, wat we vooral niet doen. We, we beloven vooral geen gouden berg. Ja, dus wij kunnen pas wat voor iemand betekent als er ook daadwerkelijk iets is gepresteerd. Nou, en, en dus op dat moment zagen wij niet direct uh, uh, een markt. Ja, en op het moment dat Maarten doet wat hij heeft gedaan... Dan Simpelweg er... omdat hij te onbekend was toen. Ja, ja. Nou, en dan staat de wereld op zijn kop en ja. dan is het in één keer anders. Voor degene die het verhaal van Maarten van der Weijden niet mochten kennen... hij had kanker en voorlopig uh, heeft hij dat overleefd. Ja, dat kan je nooit zeggen met zo'n ziekte natuurlijk... maar laten we hopen dat het echt altijd wegblijft. Gio Lippens. We kijken naar de Olympische Triathlon in Hyde Park. De dames die zijn inmiddels uit de Serpentine. Want zo heet dat water. Zo heet die grote vijver daar. En we hebben de eerste vrouwen sowieso daar al binnengekregen. Die zitten ook inmiddels op de fiets. We kijken naar de Engelse Hall. Die daar het eerste uit het water kwam: Lucy Hall. Zij is natuurlijk een van de favorieten voor het eigen publiek. Voor het thuispubliek. Gevolgd door Jensen uit Denemarken. Dan Adachi uit Japan. En dan kunnen we verder het lijstje afgaan. De de eerste Nederlandse vrouw, die zien we terug. En dan ga ik even kijken ook op het schermpje of het inderdaad klopt. De 24e plaats zag ik haar uit het water komen. Dat was Maike Klamer. Die daar uit dat water kwam in die tijd. En dan wachten we ook nog eventjes om te kijken... van of we dan hier zien we daar staan... Rachel Klamer moet ik trouwens zeggen. Dat die kwam als 29e uit het water. Die tijd is inmiddels bijgesteld. En dan kijken we ook of we Maaike Kalers daar nog kunnen ontdekken. Ook die is inmiddels uit het water gekomen en begonnen aan het fietsen. Er vormen zich inmiddels groepjes. We hebben een grote achtervolgende groep op. De eerste dames daar helemaal vooraan. En hier zien we dan kalers inderdaad die nog bij de fiets staat dus die is met behoorlijke vertraging uit het water gekomen en dan lijkt het me verschrikkelijk lastig om dan met het fietsen het gat dicht te rijden naar zo'n groepje vroeger was het zo dan mocht je niet bij elkaar in het wiel zitten dan moest je tussenruimte houden net als bij de tijdrit bij het wegwielrennen maar tegenwoordig mag dat met de triathlon en mogen de dames dus ook in groepjes over het parcours gaan rijden en dan maar kijken of ze elkaar een beetje kunnen helpen de achtervolgende groep is groot daar moet dan klaar bij zitten. En Kalers, ja, die rijdt dat verder op achterstand... ...want die kwam laat uit het water. Die moet aan een inhaalrace gaan beginnen. Ze zeggen er zelf over dat ze de nieuwe muzikale sensatie zijn in dit theater. Het beste dat Nederland qua aanstomend singer-songwriter-talent te bieden heeft. Regisseur Paul de Munnik zegt dat over zijn groepje Miss Molly en Me, die laatste regel. En Giel Beelde tipte de duo in de varengids met de fijne kwalificatie Uber Vrolijk. Nou, eens kijken of dat klopt. Saint-Tropez.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 It's wonderful, wonderful to, to be Ale Ale the stars were shining bright. She stroked my arm and said, I really have to go. By the way, my name's Brigitte Bardot. Central -Tropez. tropez Ooh la la la la, la, la. There they say. Ooh la la, ooh la la, la la. Hey, it was such a lovely day. It's wonderful to be allé allé, allé. Het is wonderful to be in Centro Pay. hey Miss Mariami en Centro Pay. Geolipens triathlon. Bij de triathlon zojuist een valpartij in de kopgroep. Terwijl achter in de achtervolgende groep ook het een en ander gebeurt. Het is daar zo'n bocht in de buurt van Buckingham Palace. Ja, de mall hè? We weten het allemaal nog wel. De plek waar Marianne Vos uh, Olympisch kampioen werd. Maar dat asfalt daar, dat is dat beetje dat rooie asfalt. En uh, ja, dat is toch vrij glibberig. Kopgroep van uh, zes vrouwen dunde uit tot vijf vrouwen. Omdat de Braziliaanse Pamela Oliveira hard onderuit ging. Het duurde erg lang voordat ze weer verder ging. Inmiddels weer op de fiets gestapt. En daarachter daar zie ik ook een hele grote groep aankomen die waarschijnlijk zo meteen de aansluiting gaat krijgen met de kopgroep. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Niet weer. De oranje zo. So in mijn hoofd. Tijdens de Olympische Spelen dan hoor je altijd de oranje sok vanaf recreatieplas de Wilgen, uh, nee ja recreatiepark de Wilgenplas in Maas en onze Joris Kreugel ging dit keer langs Art en dat is een markant figuur. Hallo daar heb ik een buitje voor in Bart, zoon van de eigenaar van de Wilgenplas, komt aan bij Art met een kratje bier. En daar is Art gek op. Een van zijn hobby's is vissen. En dat zie je ook een hoop bewoners doen op het park. De hele dag. En bij vissen hoort een biertje. Maar hoeveel heeft Art er al op? Nou, dat hou ik liever geheim. <lacht> is Art dan alcoholist? Dat vind ik altijd zo'n raar woord, alcoholist. Als ik zeg ik hoef niet, dan hoef ik niet meer. En dan stop ik ook gewoon een paar dagen. En dan begint hij te trillen of af te kicken of rare dingen te doen. Ik vind een alcoholist die begint uh, ochtends vroeg. Nou, ik begin om een uur of twee. De een keer om twaalf uur. Uh, het is net wanneer ik de zin in heb. Maar op een gegeven moment uh, heb je ook een naam daardoor gekregen. Hè? Dat je wel eens een biertje te veel gedronken hebt. Ik geniet ervan. Ik neem nog weer even een slokje, hoor, want ik ga het er gewoon door Dus, ik kan aardig doordrinken. ja. Maar ik kan er ook zo mee stoppen. En dat kunnen een hoop mensen niet begrijpen. Maar het is gewoon zo. Ondanks de vele biertjes die Art drinkt... denkt hij dat hij fysiek niet achteruit zal gaan. Maar hij sluit het ook niet uit. Ik, ik denk het zelf niet. Je weet niet wat je lichaam doet... Ik heb een zusje verloren aan dus, En die dronk niet. Terwijl ik altijd gedronken heb. Je kan er helemaal niks erover zeggen, denk ik. Ja, wat is eerlijk. En ik blijf het altijd doen maar ook. Ik heb een hartgeval gehad, ik heb van alles al meegemaakt. Ik heb buikvliesels tegen gehad. Ik ben nog op sterrenlaag. Ze zeggen als een kat heeft negen levens, nou ik heb er al vier verbruikt. Dus ik heb er nog vijf over. Maar mijn biertje blijft altijd nummer één staan. Biertje nummer één? Bijna boven alles. Hè? Dat is mijn vrouwtje. En als hij zegt je moet echt stoppen, dan stop ik er ook mee. Want je kan je die relatie niet op, de spe op het spel zetten vandaag. Arts en zus is begin februari dit jaar overleden. En ze hadden sterven weg. En dat die uh, zo lang. En als je ziet hoe zo'n vrouwtje dan... Uh, mijn zus dan opleeft op een bepaalde manier. En dan denk je, ja schat. Je gaat straks dood. Ze lag uh, bij mijn moeder thuis. Ze is bij mijn moeder thuis gestorven. Uh, ja. En uh, ja... De, ja, dat komen je er elke dag. En dan door het optimisme wat zij had... hebben we dat rustig met z'n allen broers en zusters... en, en vrouwtje en die anderen... hebben we dat rustig kunnen we begeleiden met haar. Het is een drama als je een meisje ziet liggen van 50 jaar met levenkanker, dat op een gegeven moment niet meer kan eten, niet meer kan proeven. De dood van zijn zus heeft Art zelf verwerkt. En dan ben ik ook naar de dokter gehad en dan gaan ze hier pillen voorschrijven. Nee, dan willen die, die willen zelf uitkomen. En dan zeggen we, ja, je moet een psychiater. Nou, daar laag ik al helemaal om. Dus ik heb me er zelf uitgevochten. Niet met drank, hoor. Goed nadenken erover. Goed nadenken over wat en waarom en hoe. En dat is, uh, ik denk, goed gelukt. Dagelijks het hengeltje uitgooien met een biertje en een lekker shaggy. Heeft de art ook goed geholpen. Maar je zit rustig. Als er niemand is, dan kun je je eigen gedachten... Op een rijtje zitten of. Uh. Hengelsport is gewoon rust. Ja, de mensen zeggen: Ja, je bent gek. Ik moet naar dat puntje kijken. En nou ja, en dan krijg je toch wel hoor. Je kan twee gedachten hebben: Je keer naar dat ding kijken. En je kan keer je gedachten ook. Zulke dingen. Zo, de vierde voor vandaag. Ik ga er zo nog een halen, want dat is bijna leeg. Ondanks wat er allemaal gebeurd is, Art voelt zich goed. Nou, straks lekker kapuzijnen eten. Maar ik ga weer eens even een biertje halen. Hoor ik het dorst? Verderop op het park is Piet IJska. Je weet wel, de Nederlands kampioen: 400 meter hardlopen bijna niet voor de buis weg te slaan. Want hij wil niets missen van de Olympische Spelen. En ook vandaag heeft hij weer een kijktip. Eh, vandaag dus de atletiek. Dat is toch het mooiste nummer, vind ik persoonlijk, wat er te doen is. Eh, de 100 meter eh, Bolt en de Nederlander Martina, die ook goede kans heeft. 200 meer dan de 100, maar goed. Het blijft toch een, een kans hebben. En de zevenkamp van de dames, uh, Schippers en Broersen, die het ook leuk doen. En de discus Monique Janssen. Dat is toch ook wel een, een voortreffelijke atlete. Maar vandaag dus ook de finale uh, van de 50 meter. Weer met Chromo en Marleen Veldhuis. En die zijn er qua tijden nummer 1 en 2. Dus die hebben toch wel weer kans op een, een gouden en misschien een zilveren plak. Het wordt weer een smullen en een heerlijke sportdag. Kijken, lieve mensen. Kijk, hij heeft er verstand van. Het is één minuut over half elf in Nederland bij ons is het Een uur eerder, maar dat maakt allemaal niet uit. Hier is Liesel op Thomas. Zwarte Zaterdag is vandaag vroeg begonnen. Volgens de ANWB stonden in Frankrijk en Duitsland al voor acht uur vanmorgen... lange files richting het zuiden. Rond het middaguur wordt zo'n 600 kilometer file in Frankrijk verwacht. Voor miljoenen Fransen begint vandaag de vakantie. Tegelijkertijd gaan veel vakantiegangers terug naar huis, waaronder veel Nederlanders.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 Zo verder met sportmarketeer Patrick Wouters. Een overzicht van bijzondere gebeurtenissen deze week op Radio 1. We volgen de triathlon. En wederwaardigheden uit Coendoes. De nieuwe commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp... die heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Afghanistan. Hij bezocht de Nederlandse politietrainingsmissie in Coendoes. Meneer Middendorp, goedemorgen. Hey, goedemorgen, mevrouw Peenhoek. Heeft u wel een beetje geslapen, want u bent vannacht pas teruggekomen? Hè? Ja, inderdaad. Het was een intensief weekje, moet ik zeggen. We waren vannacht laat terug, maar het was zeker de moeite waard. Ja, wat heeft u gezien, gedaan en meegemaakt? Nou, we zijn eerst naar het noorden van Afghanistan geweest, in Mazar-e-Sharif, waar de helikopter staat, maar ook de ondersteuning van de missie. En daarna door naar Kunduz zelf, waar de missie wordt uitgevoerd. En vervolgens in Kabul heb ik gesproken met wat mensen die daar in de staat werken en met de mensen van de Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. En daarna zijn we doorgegaan naar Djibouti, waar twee schepen van de ja. marine, de Evers en de Rotterdam elkaar aflosten voor de piraterijmissie. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Eerst even de, de mensen in Kunduz. U heeft ze natuurlijk ook gesproken. Wat, wat vertellen de militairen u? Ja, ik heb ze uitgebreid gesproken. Voor mij was het uh, tweeledig doelenbezoek. Dat was enerzijds gewoon een uh, aandacht geven aan die mensen en zijn hart onder de riem steken. In deze toch wel uh, moeilijke tijden voor defensie. Uh, maar anderzijds toch ook kijken of die bijzondere formule die wij hebben in die missie, of die eigenlijk wel werkt. En uh, beide doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Ja, ja, u bedoelt natuurlijk ook een beetje op het gedoe in de politiek over de politietrainingsmissie. Dus er wordt natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven. Um, leeft dat nog steeds ook onder de militairen? Daar merkt u? merkt u dat? Nou, ik merk dat die, uh, die aandacht wel aan het weg hebben is. En uh, we kunnen het nu echt op de inhoud focussen. En uh, het bijzondere aan de aanpak is dat wij niet alleen maar agenten opleiden, maar dat we die agenten daarna ook in alle districten in de praktijk begeleiden. En dat we vervolgens zorgen dat als zij boefjes gaan vangen, dat die boeven ook berecht kunnen worden. Dus de hele Roel of law sector, er zijn ook allerlei programma's om die te versterken. Nou, en dat en... is een vrij unieke formule. En hebben mensen wel het gevoel dat ze daar genoeg kunnen doen? Ja, absoluut. Uh, de, de missie is nu echt op stoom aan het komen. Ik ben uh, meegelopen in een uh, patrouille in een district in Ghanabat. En dan zie je dat die agenten enorm leergierig zijn. Die zijn er gewoon trots op dat ze leren om agent te zijn. En die willen graag leren. Ze krijgen taalcursussen, ze krijgen cursussen... hoe ze interactie moeten hebben met de bevolking. En je ziet ze dat ook gelijk in de praktijk brengen. Ja, ja want ik vraag het ook om... er is natuurlijk ook veel gezegd over... dat, dat uw mensen daar eigenlijk nog, nog niet zoveel te doen hebben. Om, en het is, is natuurlijk het geval dat ze niet mogen, ze mogen niet schieten... ze mogen dat niet leren, ze mogen alleen bepaalde taken uitvoeren. Maar voelen ze zich echt wel nuttig daar? Nou Onze mensen hebben de handen vol. Hoor. We werken nu uh, uh, uh, in vier districten. We gaan uitrollen naar het noorden, naar nog een extra district. Dus, en Overal in die districten wordt nu de politie begeleid. Uh, dus wat dat betreft hebben ze absoluut geen, geen werktekort. Heeft u ook nog met, met lokale leiders daar gesproken? Ja, ik heb gesproken op uh, een districtniveau met, uh, met de politiecommandant. En daarna heb ik gesproken op het uh, provinciale niveau met zowel de gouverneur als de uh, commandant van de politie daar. Uh -huh. En uh, ja, ondanks de ramadan uh, wilden ze toch dat die training volop uh, doorging. En ja. dan zijn ze heel gedreven, ook die commandant, om iedere keer weer agenten uit de praktijk te halen... en beschikbaar te stellen voor die uh, praktijkbegeleidingen, voor die opleidingen. Positieve verhalen, zal het horen. Ja, ik heb er een heel positief beeld van. Ik heb er natuurlijk de training in, uh, in Oeriskan ook gezien, toen we dat daar voor het eerst hebben opgezet. En dat doet me echt heel veel deugd hoe dat, hoe dat nu echt uh, tot bloei komt in Kunduz. U zei net van uh, Nakoendus ook nog even naar Djibouti uh, bent u gegaan. U heeft daar de mensen toegesproken hè, op, de op het Nederlandse marineschip. Ja, ja ik ben op uh, beide schepen geweest. Uh, die lagen in Djibouti. De Everits heeft net de missie afgerond. Uh, en daar zit ook, uh, ook de staf op van de NAVO... onder leiding van de Nederlandse commandeur, de commandeur Bekkering. Uh, en die draagt de stokje nu eigenlijk over aan uh, de Rotterdam... Uh, en ook de staf van de commandeur stapt over op de Rotterdam en die gaan de komende maanden verder de missie uitvoeren. Ja, We hebben het en natuurlijk heb... over de, de antipiraterijmissie, hè? Ja, precies. Ja. En Ik heb er uitgebreid met de mensen kunnen spreken, maar wat je merkt, zowel in Kunduz als in, in uh, Djibouti bij de uh, mensen op de schepen, uh, is dat er enorme gedrevenheid is om die missie goed te doen en daar is de focus ook volop op. Maar ondertussen knaagt het toch ook wel een beetje uh, wat er allemaal in Nederland gebeurt. Uh, aan bezuinigingen en met name de reorganisaties die nu gaan plaatsvinden. Dat, is, uh, nee, dat begrijp ik en het is goed dat u dat dan nog even gebeld heeft. We kunnen daar helaas alleen nu niet op ingaan. Wellicht een ander moment wel. Ik dank u hartelijk, meneer Middendorp. Oké, okay, graag gedaan. Tijd voor tijd. Ook vandaag weer onze spectaculaire radioquiz. Elke dag kunt u een tijd voorspellen. En vandaag gaat de vraag over atletiek. Wat wordt de winnende tijd op de 10 kilometer hardlopen voor mannen? Uw antwoord moet voor half acht vanavond binnen zijn. Dus wat wordt de winnende tijd op de 10 kilometer hardlopen bij de mannen? Uw voorspelling kunt u kwijt op de website radio1.nl. Radio1.nl Naar de winnaar wordt er met gepaste trots een Radio 1 sportsommerhorloge uitgereikt... Daar kan echt geen medaille tegen op. Gio, we gaan terug naar de triathlon. Ik zie net een vreselijke valpartij: een vrouw in badpakken over de. Oh, ja. man. Ik wou net zeggen, als je als wielrenner op een racefiets zit, dan heb je toch nog ja, voor mijn gevoel altijd iets meer bescherming dan die triatleten die inderdaad gewoon in ja, badpak op zo'n fiets zitten. En als je dan onderuit gaat, ja, het ziet er inderdaad heel vervelend uit. En het nou. gebeurt bijna iedere keer op hetzelfde plekje daar in de buurt van Buckingham Palace, waar de weg verraderlijk glad is. Het gebeurt ook op alle gebieden. Er was al een vrouw weggevallen uit de kopgroep, Pamela Oliveira. We zagen zojuist weer een valpartij in de achtervolgende groep. En zo gebeurt er voortdurend wat in deze triathlon waar we een kopgroep hebben van vijf vrouwen. Lucy Hall uit Engeland. Liene Jensen uit Denemarken. een Japanse Adachi. Dan Claudia Rivas, de Mexicaanse. En Laura Bennett uit de Verenigde Staten. En vlak daarachter. En die groep die sluit nu ook meteen aan. We krijgen dus nu een hele grote kopgroep. De groep met, nou, zeg maar de grote favorieten voor deze triathlon. Ik heb Aaron Densham gezien uit Australië. Een van de favorieten. Lisa Norden. De Zweedse Helen Jenkins uit Engeland. En Andrea Hewitt uit Nieuw Zeeland. Dat zijn de vrouwen. In totaal zijn het er een stuk of 30, denk ik zo'n beetje, die daar op dit moment aan de leiding rijden in deze wedstrijd. Terwijl we inmiddels 12,3 kilometer gefietst hebben. Dat betekent dat we halverwege zijn op dat fietsparcours. Dat ze nog wel eventjes een eindje door moeten. En uh, ik zeg trouwens halverwege, maar dat is helemaal niet zo. Ze moeten 43 kilometer. Dus ze zitten nog helemaal aan het begin van dat fietsparcours. De Nederlandse vrouwen doen het iets minder. Rachel Klaas ja, die doet het uitstekend eigenlijk wel, want die kwam door op de 24e plek. Maar die heeft de pech dat ze net de aansluiting niet heeft kunnen krijgen met dat pelotonnetje met de favoriete Zereda. Zojuist een seconde of 17 achter. Alleen die achterstand wordt alleen maar groter, want als je het in je eentje moet doen, ja, dan rij je dat gat gewoon niet meer dicht met zo'n jagend peloton. Lastig dus voor die Rachel Klamer. En dan kijk ik naar Maike Kalers, die kwam door op de 52e plek. Die had al een achterstand van bijna drie minuten op de kop van de wedstrijd. Tijdens zullen we dus niet zien. En uh, dat betekent dus uh, dat het uh, lastig wordt. Ik zie daar trouwens wel, uh, zie ik, klamer uh, rijden. Even kijken hoor, dat is daar uh, in dat uh, achtervolgende groepje. Ja, nou dat zijn uh, allemaal groepjes die inderdaad ruime achterstand hebben op uh, de kopgroep. De kopgroep dus nu inmiddels groot geworden en de grote dames uit het uh, triathlon die zitten daar bij elkaar.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 Filling up, filling up and taking up You misunderstand me All I wanted was some evidence een kleine wereldje. We zitten hier eigenlijk ook in een heel klein wereldje natuurlijk. En buiten gewoon een klein studioetje in een ongelooflijk groot paleis. Alexander Palace Alley Pally. Het kan niet vaak genoeg gezet wo gezegd worden omdat het echt een fenomenaal mooie locatie is. Het ligt op een heuvel in Londen met uitzicht over een heel groot gedeelte van Londen. Zeker als het mooi weer is. Maar de pest is nou juist dat hier een engel... Oh. Patrick ja. Wouters van de Oude Weien, Hij is sportmarketeer en hij is... De belangen behartigen van ongelooflijk veel sporters, actieve sporters, noem er een paar. Nou, we hebben hier uh, zes, zeven sporters actief. Uh, Edith Bos, Ranomi kromo Jojo, van Gerne, Naomi van As, Mark bouwmeester nog in de race voor een medaille, onder andere. Ja, en op het moment dat ze inderdaad een medaille verdienen, of zoals Ranomi de zoveelste medaille erbij krijgen, stijgt dan de marktwaarde? Ja, dan stijgt de marktwaarde absoluut. Met, met ja. hoeveel? Met de dubbele? Nou, dat is, dat is zo afhankelijk van zoveel verschillende factoren. Uh, het, het hangt af van hoeveel medailles worden er gewonnen. Hoeveel gouden medailles worden er gewonnen. Uh, wat is de, de, de uitstraling van de persoon in kwestie. Maar wat... Ranomi wint vanavond goud. Gaan we even vanuit. En dan? Dan, uh, dan zie jij het plan al voor je liggen? Nou, wij, wij zijn eigenlijk al, we werken al vijf jaar met Renomi. Dus wij zijn er al veel langer mee bezig. We zijn ook al voor de Spelen en met partijen in gesprek over... He, als ze Olympisch kampioen wordt, he, wat, wat kun je er dan mee na de Spelen? Dus het, is, het, is, uh, het zou niet goed zijn als we bij de waan van de dag uh, zouden, zouden leven. We proberen echt wel na te denken over, over bedrijven, merken die goed bij haar passen. Maar uiteindelijk uh, kan het pas een beslag krijgen, wellicht. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag uh, op het moment... Dat zij het gewoon doet. En des te knapper is dat deze dame het gewoon doet. Is het dan zo dat maandag een grote advertentie in de krant staat met Ranomi, eh, ge gelabeld aan een bedrijf? Nee, nou, dat, dat, daar, daar komt nog een andere factor bij. Je mag als atleet eh, tijdens de Olympische Spelen eh, mag je heel weinig. Als je het Olympisch dorp in komt, moet je een document tekenen eh, waarin je moet eh, aangeven dat je, eigenlijk begint die periode al negen dagen voor de Spelen tot drie dagen na de Spelen, mag je met je eigen sponsoren eh, weinig activatie doen. Die rechten zijn vooral Voorbehouden aan de IOC-sponsors en de NOC-sponsors. Uh, dus het is. Uh, uh, en dan kan het wel zijn dat je uh, toevallig een contract hebt met een van die sponsoren. Dan zijn de mogelijkheden weer wat breder. Maar het ligt allemaal vrij gecompliceerd. En zwemmers, zijn die beter te vermarkten dan schaatsers? Ik denk net andersom, eerlijk gezegd. Nou, maar... ja, dat. dat, dat uh, kijk, schaatsen zitten in het DNA van, uh, van ons alle Nederlanders. In ieder geval van heel veel. Uh, dus dus, dus uh, uh, schaatsen is wel heel erg goed te vermarkten. Maar uh, iemand als, als Pieter van der Hogeband of over Inge de Bruijn. Uh, die, die met hun prestatie uh, echt toch een eeuwige olympische roem hebben vergaard... en ook echt heel veel sympathie onder het Nederlands volk hebben... die hebben ook daarmee wel echt wel een hele duidelijke marktwaarde gecreëerd. Wat zijn nou de, de kenmerken van een, een, een goede sportman die, die, die, die u kunt vermarketeren. Dan moeilijk wordt is dat. Nou, het is, dat is een hele lastige vraag. Ik praat daar met mijn collega's heel vaak over. Want het is een... Ja, van, van wie heeft het nu wel, wie heeft het ja. nu niet. En, maar, en dat is heel erg, dat is niet te vatten in, in, in een paar regels. Dat, wat ik zei, dat is een soort cocktail van allerlei factoren. En om een voorbeeld te geven, uh, Itz Posma wordt in uh, 98, 1998 in Nagano olympisch kampioen. Niet veel mensen, schaatsliefhebbers wel, maar niet veel mensen zullen het weten. Want Johnny Rommel won er twee, Marianne won er Twee, zijn medaille uh, viel een beetje het niet. Mark Huizinga uh, won een fantastische gouden medaille. Maar er waren nog twaalf andere Nederlanders die dat ook deden. Ja, waaronder Pieter drie keer en Inge ja. drie keer. En dus valt zo'n gouden medaille in het niet. Maarten van der Weijden was de enige man die in Beijing... met zijn verhaal een gouden medaille wint. En is in één keer een verhaal. Ja, dus, maar dus, die is dus natuurlijk een verhaal achter zich. Ja, dus duidelijk. het heeft te maken met de uitstraling van een, van een persoon. Ja. Het heeft te maken met de, de, de exclusiviteit van de gouden medaille. Heel belangrijk is, zeg ik altijd tegen de sporters... Misschien wat het allerbelangrijkste is de continuïteit van de prestatie. Ja, heel, je, je moet proberen als sporter gewoon tien jaar lang aan de top te staan. Ja, want dan he, die herhaling, de, als, iemand, als iemand als Sven Kramer, he, daar praten we nu al zes, zeven jaar over. Als je ziet wat hij allemaal heeft gewonnen. Ja, die, die, die reeks aan prestaties is ook zeer belangrijk, maar is niet zaligmakend. Want Maarten van der Weijden deed maar ja, één keer. Precies. Ja, dus dat is, daarom zeg ik al, het is niet in één regeltje te vatten. Maar hij het moet is in ieder geval, of zij moet goed kunnen praten, lijkt mij. Ja, ze moeten vooral, denk ik, ook de, de, de sympathie van het. Volk hebben. Dus als je kijkt naar, hè, naar, naar de huidige spelen. Dan, dan, dan zal heel veel mensen zullen herkennen dat Renomi en Epke. Want Epke heeft het ook. Ja, ja, als Epke Epke heeft Epke, natuurlijk als... een uitbreidingsfactor van heb ik jou. Ja, dus als Epke goud wint, ja, ja. dan zal hij ook zeker iemand zijn die heel goed te vermarkten zijn. Ja, dat is heel dat is niet heel pasbaar. Het is en, en, en Marianne Vos bijvoorbeeld? Ja, ik, ik Marianne is. Uh, denk ik, bezig om de beste wielrenster ooit in Nederland te worden. Ja, maar, maar ik denk dat, dat als je haar naast Ranomi zet... en dat is heel oneerlijk, en dat is ook wel, wel, wel hard... en ik wil haar vooral helemaal niets mee tekort doen... maar feit is wel dat het gewoon lastiger is. En, ja, Want zij heeft, heeft het minder... Ja, het is maar net welke woorden. Ik, ik wil er vooral heel zorgvuldig in zijn. Want het is heel het is ja, maar Volgens mij snapt iedereen wel Precies, wat dan bedoel, dan hebben doel. Het, het is, het, is het gevoel. <laughs> ja. Renomi heeft een grote bek en is zelfverzekerd. Nee, dat heeft ze zeker dat... niet, denk ik. ik denk, dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik denk dat Renomi een meisje is die heel duidelijk op een missie is. En heel duidelijk uitstraalt. Ik kom maar voor één ding en ik wil winnen. Ja, maar en dat ben, heeft volgens ook. En ik ben ervan overtuigd dat ik kan winnen. Ja, maar jij zegt dat ze een grote mond heeft. Ja. En dat ben ik niet met je eens. Positieve manier. Heeft u, heeft u, manier. Ja, heeft u in, in, in de sport eigen ideeën ingebracht? Wou de die sport nog meer levendig is geworden? De sport. Ja. Ik kan me voorstellen dat je sportmakkertier denkt. en je zit te kijken naar een wedstrijd. ik noem maar wat, 1500 meter zwemmen. dat je denkt: pff, uh, wat een saai gedoe. Kaval van de Vaart, riep dat gisteren bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, maar je bent, je bent al als, als uh, sportmarketeer altijd aan het kijken. Ik, ik vind vooral, uh, als, die, uh, ik vind vooral dat, dat de sport veel meer entertainment in, in zich moet krijgen. Iedereen vindt het beachvolleybal hier fantastisch... Ja. omdat er heel veel muziek is, heel veel show. Uh, in, in het schaatsen zijn we al jarenlang bezig. Uh, schaatsen, tien kilometer, ik vind het fantastisch om te kijken. Mm -hmm. maar, maar er zijn ook heel veel mensen die het boring vinden. Ja? En schaatsen zou veel meer dynamiek kunnen krijgen... met meer muziek, met, met meer entertainment. En ik denk wel op die manier dat wij met z'n allen in Nederland... gewoon de, de sport weer naar de next level moeten kunnen. En draait tullen. u daar een steentje aan ja, bij? Nou, daar, daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen. Maar het is niet voor ons weggelegd om dat in ons eentje te veranderen. Nee. Maar, wij zijn maar zeker... bedenkt u dan, van dus er, moet, er moet muziek gedraaid ja. worden? Of er moet, ja, uh, precies. aan ja, daar praten we ook over met de, de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat is in het schaatsen afgelopen jaar ook opgepakt. En dat is niet alleen omdat ik het roep, maar omdat dat breed draagvlak heeft. En zo probeer je wel die, die, die, die sport weer weer iedere keer weer weer te en bij de jeugd te houden. Ik zie nou bijvoorbeeld in het zwemmen, vroeger kwamen ze allemaal tegelijk op... en nu worden ze één voor één een voorgesteld. Ja, ja. ja dat is een, uh, de, die credits gaan naar Pieter. En Pieter heeft in, in het, ik meen het EK 2010 in Eindhoven heeft hij als toernooi-directeur gezegd... dat gaan we anders doen en we gaan de zwemmers één voor één uh, gaan we ze aankondigen. En dat hebben ze hier overgenomen en dat is gaaf. Ze hebben hier nog weer een extra tintje gegeven. En, uh, dus ik vind dat ze dat heel mooi doen en dat is een mooi, mooi voorbeeld van vernieuwing. Ja, zo moet het eigenlijk, hè? want dan, dan, dan kan je het verkopen. Dan komen er mensen op af. Dan, ja. dan trekt het publiek, volk. Ja, Kijk, exact. Inderdaad, dat beachvolleyball, dat is toch fenomenaal wat hier gebeurt. Ik, Heeft ik, het ik zat meer met... naar het publiek te kijken dan naar de sport. Dat ja. krijg je dan wel, maar... Nou, dat is toch niet zo erg. Dus nee. Heb je een leuke dag gehad? Ja, het was nou, dat was fantastisch. Ja. Maar heeft dat nog iets met sport te maken dan? Ja, ja zeker. Absoluut. Ja, want ik vind wel, en dat is denk ik ook de dagliggende vraag... het moet uiteindelijk wel altijd om de sportprestatie gaan. Nou, mijn rol is ook altijd, ik zeg ook altijd, commercie is leuk. Maar het enige wat telt is presteren. En daarna komen de randzaken. Dus daar ben ik helemaal met je eens. De prestatie moet centraal. Wat gaat u vandaag doen? Ik uh, ga straks naar het beachvolleybal. Ja. Dus, uh, en, uh, wij, uh, we hebben een heugelijke dag, uh, een heugelijk weekend. We bestaan uh, tien jaar als House of Sports. En uh, al mijn collega's komen dit weekend hierheen om dat te vieren. En wij uh, zijn zeer bevoorrecht dat we eerst naar het beachvolleybal ja. gaan. Maar ik kijk vooral uit morgen naar de wimbledon finale van Federer tegen Murray. En daar mogen wij ja. bij zijn. Uh, Bent u ook verantwoordelijk voor die strenge regels over hoe groot het broekje mag zijn bij het beachvolleybal? Nee, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. <laughs> maar dat zijn wel typisch zoals u, denk ik. Dat schijnt echt op de millimeter nauwkeurig te worden bepaald... hoe groot het brokje mag zijn bij de vrouwen. Oké, okay, nou dat is, niet, is mij niet bekend. Ja, het oh, ja. zijn toch wel typische vragen? Ja, ik vind hem ook leuk. Dat hoorde <lacht> ik. Hartelijk dank voor, voor de komst, Patrick Wouters van de Oude Weijer. Uh, afkomstig uit een, uit een uh, familie van, van de padensport. Hij heeft dus de sport met de paplepel ingegoten gekregen... en uh, is nu bezig om sportmensen geld te laten verdienen... naar hun topprestaties. Dank je Elke week hoort u op zaterdagmorgen de hoogtepunten van een week Radio 1. Opvallende uitspraken, heftige discussies, verslaggevers of presentatoren die uit hun rol vallen en noem maar op. Ze zijn samengebracht door Ivo Samplonius en Bart Harneman. in Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week. Radio 1. Daar zijn we weer. De eerste week Londen zit erop. En werken in die stad betekent voor onze presentatoren... dat ze een uurtje eerder moeten opstaan dan normaal. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. In ieder geval vrolijk wakker worden, muziek, toch? De van Walk of Life. word jij wakker? eerst het linkeroog en het rechteroog? Nou, bovenzoek? ze zitten bijna nog een beetje dicht. Op het moment. Ja, dat zie ik, ja. ja. Nou, we ook voor de quizgasten wordt het er niet makkelijker op... als ze de presentatoren niet recht in de ogen kunnen kijken. De Nieuws en Sportquiz. Diergaarde Blijdorp heeft het dier met welke naam ter adoptie aangeboden? Pas. De FC Twente heeft gisteren een akkoord bereikt met welke spits? Pas. Ivica Dacic is de nieuwe premier van welk land? Pas. Joop van der Ende krijgt een eredoctoraat van welke universiteit? Pas. Wat heb je nodig als je de grens overgaat? Ja, identiteitsbewijs natuurlijk. Nee, een pas. Om je nagels bij af te bijten. Zo spannend, die quiz. Over nagels gesproken. Nee, ja, Naomi van As, die had knaloranje nagels. Ja, Doen dat... de mannen dat ook, groot? <laughs> nee, die zitten te ver weg voor mij om dat te constateren, maar ik, ik verwacht je het niet. Je sluit het niet uit, hoor ik. Uh, nou, je weet het nooit, hè, natuurlijk. Als ze dat leuk vinden, dan mogen ze het van mij, hoor. De NOS-verslaggevers hebben er deze week een nieuwe collega bij, Erben Wennemars. Zo'n bijzondere man verdient natuurlijk een eigen tune. Zo'n is een kale tune, wil je hem even inspreken? Blij dat ik er ben met Erben de Erben, goede goedemiddag en weer, alweer, hè? Ja, je, je rubriek is zo vers dat je nog niet eens. Je hebt wel muziek, maar Hans nou, Doorn heeft ze hem nog niet in kunnen spreken. Nou, dus dat nou, is nou, waar wij voor. Nou, ja, nou. de muziek is in ieder geval prachtig. Erben had ook zelf graag mee willen doen aan de zomerspelen. Maar als wat? Hij vraagt het aan Ankie van Grunstwen. Ik zou gaan paardrijden? Nou, dan zou je niet meer aan beginnen? Fietsen misschien? Fietsen misschien. Hockey? Nee, kan ik ook niet. Gaat ik niet meer worden. Snowboarden. Kunnen we ook samen wel een curling team beginnen? Nou, dat doe je niet mee. Dat vind ik echt niks. Nee? nee. Oh. De sporter worden ook in de studio besproken met deskundigen, zoals Erika Terpstra. En weer een Chinezen, Erika. Ja. Mooi. Topanalyse, Erika. Gelukkig wonnen wij Nederlanders ook nog wat. Grol, die gaat dit winnen. Ja, hij gaat het winnen en hij heeft het gewonnen. Hij wijst even hier met zijn vingertje naar Poetin. Dat vind ik wel heel bijzonder. Die heeft het gezien dat Grol hier brons pakt. Grol hier brons pakt. Grol. Wordt het wit? Wordt het bos? Of wordt het blauw? Wordt het de Koreaanse? 1, 2, 3. 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de Golden Score. Zij pakt hier brons. eindelijk, eindelijk. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. eindelijk. Nederland gaat een bronzen medaille halen met een gouden rank als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. Dit is waar we vooraf op hadden ingezet met de vrouwenacht. Het is de proef gegund na alle problemen die er geweest zijn. Die er geweest zijn. Kromo Widjojo zwemt er naartoe. Ze ligt ernaast nu. Kromo Widjojo of nog niet. Het wordt heel spannend. Het wordt toch Australië. Het wordt Australië. Melanie Slenger houdt het vol. Het goud voor Australië. Het zilver voor Nederland. Nederland is ontroond als Olympisch kampioen. Olympisch kampioen. Marianne Vos gaat door, gaat door, pakt die Olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig, de Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken voor Armut en voor Zabalinskaya. Maar Marianne Vos doet het, ze weerstaat de druk. Ze pakt hier de Olympische titel. Wat is ze blij hoor? Marianne Vos wordt Olympisch kampioen. Nu komt de aanval van Kromoui Jojo. En Helene Asimena op de tweede plaats. Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg klokken, Kromoui Jojo. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Jojo is Olympisch kampioen. Tot volgende week. Pff, mooi. Hoort u ook iets moois, iets geks of iets ontroerends? Mailt u het dan naar sportzomer@radio1.nl. De Radio 1 Sportzomer column. Vandaag van profielrenster en journaliste Marijn de Vries. En ze is boos. Laat me maar kreperen als ik keihard tegen het asfalt ben gesmakt. Mij en alle andere wielrenners. Dat scheelt ook enorm in de zorgkosten. Lijkt me een stuk eerlijker. Ik heb geen dodelijke ziekte waar ik niet om gevraagd heb. Ik heb er zelf voor gekozen om in een krioelend peloton... met 90 kilometer per uur van een berg af te fietsen. Dus als ik tegen de straat kwak, is dat het gevolg van mijn eigen keuzes. Laat wielrenner Wout Poels lekker in die Franse greppen liggen... met zijn kapotte nier, gescheurde mild, gekneusde longen en gebroken ribben. Hoef je hem niet op de intensive care in Nancy te leggen... en niet naar Nederland te vervoeren... in een speciaal voor hem en zijn aandoeningen ingerichte ambulance. Makkelijk bespaard, hoor, die vele duizenden euro's die dat kost. Hij kiest er tenslotte voor om de Tour de France te rijden. En nu we toch bezig zijn... al die skiers die zo nodig hun benen moeten breken... laat ze lekker naar huis lopen... En laat alle weekendvoetballers met kapotte knieën en enkels voortaan gewoon strompelend of desnoods kruipend door het leven gaan? U mag misschien denken dat ik hier grappen maak, maar ik meen het bloed serieus. Als het college van zorgverzekeraars dan toch een discussie over de torenhoge zorgkosten wil aanzwengelen, doe het dan op deze manier. Dat sluit ook veel beter aan bij de thema's van de afgelopen maanden, namelijk het EK-voetbal, het wielrennen in Frankrijk en de Olympische Spelen. Kijk, ik begrijp best dat dat achterlijke voorstel... om ongeneeslijk zieke mensen geen medicijnen meer te geven... dus hen met andere woorden gewoon dood te laten gaan... enkel bedoeld is om de discussie op gang te brengen... en dat het helpt om het dan scherp te stellen. Maar ik vind het voorbeeld dat het college gekozen heeft... walgelijk en volstrekt immoreel. Want hoe kun je in een van de meest welvarende landen ter wereld... over de ruggen van mensen die niet gekozen hebben... voor een dodelijke ziekte zo'n discussie voeren? En dat staat nog los van de vraag of al die zieke mensen wel snappen... dat het hier slechts om de discussie gaat. Ik bedoel, niet iedereen is hoger opgeleid... en in staat te zien dat het doel een theoretisch debat is... en niet de toekomstige werkelijkheid. Dus wat doen we die mensen aan? Niet alleen doodziek, maar ook dodelijk bezorgd. Eigenlijk zou iemand het bedenken van deze discussie... gewoon moeten aanklagen... wegens geestelijke mishandeling van een toch al zwakke groep. Ik ben echt kwaad. Al is het theoretisch, je voert in een beschaafd en rijk land... geen discussie over het al dan niet dood laten gaan... van zieke mensen als er medicijnen zijn tegen hun kwaal. En doe je dat wel dan zegt dat tot mijn grote verdriet alles over je land. Marijn de Vries, ze is kwaad en ze heeft gelijk. Het blijft toch een raar land dat Engeland. Ik was gisteren met een paar vrienden en ook wat kinderen hier op stap... en dan ben je op zoek naar een terrasje. Nou, die zijn echt bijna niet te vinden. En heb je er een gevonden, dan zeggen ze... ja, ho, ho, ho, ho jij mag hier wel zitten, maar die kinderen niet. Want uh, dit is een bar, hier wordt alcohol geschonken. En dan moet je op zoek naar een volgend terras. En ik heb gisteren in de pizzeria een foto gemaakt... van een kindje van een jaar of twee met een fles bier aan de mond. Dat mag dan maar wel. Het is Engeland, hè. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dan komt hij. De nieuws- en sportquiz. Goed antwoord geven of pas zeggen en de vraag moet helemaal gesteld worden. Elke dag tijdens de Radio 1 Sportzomer rond de klok van kwart over één. Een fragmentje. Wie is hier aan het woord? De nieuws- en sportquiz. Ik denk de schermer, maar ik ben zijn naam kwijt. In de Radio 1 Sportzomer. Pas. Het nieuws van alle kanten.